De bank betaalt aan toonder. Een verhaal van Mark Twain, gelezen door Jules Croisset. Regie Johan Dronkers. Ik bank betaalt aan toonder 1 miljoen. Toen ik 27 jaar oud was... ...werkte ik in San Francisco op een makelaarskantoor. Ik wist aardig wat af van de handel in aandelen. Ik was vrijgezel, ik wilde vooruitkomen in de wereld en ik vertrouwde erop dat me dat zou lukken, ook al startte ik met weinig anders dan met een goed stel hersens en een blanco strafregister. Op zaterdagmiddag had ik altijd vrij. Dan ging ik zeilen in de baai van San Francisco. Op een keer waagde ik mij met mijn bescheiden bootje te ver, en de stroom sleurde me mee naar de open zee. Vlak voordat de zon onderging, werd ik uit mijn bijna hopeloze situatie gered door een groot zeilschip, dat met passagiers onderweg was naar Londen via Kaaphoorn. Ik kon aan boord blijven als ik aanmonsterde als matroos. Dat deed ik. Het was een barre reis over een stormachtige zee. Ik stapte aan wal in Londen met geen andere bezitting dan de versleten kleren die ik aan had en in mijn broekzak had ik nog één dollar net genoeg voor een maaltijd en onderkomen voor de nacht. De tweede dag in Londen at ik niets en de tweede nacht bracht ik door onder de blote hemel. Op de derde dag slofte ik hongerig en vervuild door een deftige straat, toen een klein meisje, dat langs mij werd getrokken door de ferme hand van haar kinderjuffrouw, een sappige peer liet vallen. Er was nog maar één keer in gebeten, Het water liep me in de mond, terwijl ik mijn kans afwachtte om de lokkende vrucht op te rapen maar elke keer als ik me bukte, voelde ik dat iemand me observeerde, en dan richtte ik me weer haastig op en trok ik een gezicht, alsof ik er niet over piekerde een peer van de straat op te rapen. Het was daar zo druk, en er werd zo op me gelet, dat ik er wanhopig van werd. Wat kan het me schelen dat ze op me letten, dacht ik, tenslotte, slotte, niemand kent me hier. Ik had de peer bijna te pakken, toen schuin boven mijn hoofd een raam openging. Een heer stak zijn hoofd naar buiten en zei, mag ik u uitnodigen bij mij binnen te komen. De voordeur zwaaide open en een statige lakij ging mij voor... naar een weelderig ingericht vertrek. Daar trof ik twee oudere heren aan het ontbijt. Op het hagelwitte tafellaken stonden genoeg etenswaren uitgestald... om een week lang vorstelijk te ontbijten. Ik kon het niet aanzien zonder duizelig te worden. De lakij werd weggestuurd en de heren wezen me een stoel aan... Maar voedsel werd mij niet aangeboden. Ik moest mezelf geweld aandoen om niet iets van die tafel te glissen. Pas een maand later zou ik erachter komen... wat de heren met elkaar besproken hadden... in het kwartier voordat ze mij naar binnen riepen. Voor de goede orde vertel ik het nu alvast aan de luisteraar. De twee heren waren broers van elkaar. Ze hadden verschil van mening op de flegmatieke Engelse manier... En als echte gentleman waren ze overeengekomen hun meningsverschil te benutten voor een sportieve weddenschap. U zult zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat de Bank van Engeland enige jaren geleden twee bankbiljetten liet drukken, die elk een waarde hadden van 1 miljoen pond. Het had te maken met een transactie tussen Groot-Brittannië en een ander kapitaalkrachtig land. Om de een of andere reden had slechts één van deze twee bankbiljetten het land verlaten. Het andere biljet was eigendom van de Britse schatkist gebleven en werd bewaard in de kluizen van de Bank van Engeland in Londen. Die twee ontbijtende broers nu waren al keuvelend bij dit onderwerp terechtgekomen en bij de vraag... ...wat zou er gebeuren als een eerlijke en intelligente gentleman, die in Londen door niemand gekend werd... ...in het bezit zou worden gesteld van het biljet van 1 miljoen zonder dat hij in staat zou zijn een aannemelijke verklaring te geven van de wijze waarop het unieke bankbiljet bij hem was beland. Broer A meende dat hij zou verhongeren. Broer B was het daar niet mee eens. Broer A zei dat degene die zou proberen het biljet bij een bank of elders te wisselen ter plaatse gearresteerd zou worden. Ze bleven kibbelen totdat broer B voorstelde om een weddenschap aan te gaan. Broer B wilde wedden om 20.000 pond. dat de eerlijke en intelligente vreemdeling. die op onverklaarbare wijze in bezit zou blijken te zijn. van het bankbiljet van 1 miljoen. na 30 dagen nog op vrije voeten zou zijn. en dat niet alleen. hij zou gedurende die 30 dagen. een herenleventje hebben. in de ware betekenis van het woord. Broer A nam de weddenschap aan. Broer B was dadelijk naar de bank van Engeland gegaan, terwijl broer A aan de ontbijttafel wachtte tot hij terug was met het biljet van 1 miljoen. Dat de twee broers schatrijk waren en samen enige miljoenen opgeslagen hadden liggen in de nationale schatkamer, dat hoeft geen betoog meer. Nog steeds aan de ontbijttafel zittend, hadden ze de weddenschap schriftelijk vastgelegd en allebei ondertekend waarna ze hun stoelen naar het raam hadden gedraaid en begonnen waren met het kritisch waarnemen van voorbijgangers. Ze zagen veel eerlijke gezichten die niet intelligent genoeg waren en veel intelligente gezichten die niet eerlijk genoeg leken. Ze zagen mannen met eerlijke intelligente gezichten die echter niet de juiste mannen waren voor de wetenschap, omdat ze te welvarend waren of te bekend of allebei. Niemand leek geschikt totdat ze mij zagen. Ze zagen in mij dadelijk de juiste man, eerlijk, intelligent, straatarm, onbekend. Ze riepen me naar binnen, en daar zat ik nu, met maagkrampen van de honger te wachten op wat er van mij verlangd zou worden. Om te beginnen wilden ze weten wie ik was en hoe ik in Londen verzeild was geraakt. Ik vertelde in het kort mijn geschiedenis. Ze knikten tevreden en zeiden allebei tegelijk dat ik de juiste persoon was voor het experiment. Ik zei dat ik blij was te horen dat ik de juiste persoon was... maar dat ik graag wilde weten voor welk experiment ze me nodig hadden. Een van de broers schoof een envelop naar me toe... en zei dat daar in alle bijzonderheden over het te nemen experiment zwart op wit te vinden waren. Ik wilde de envelop openen, maar dat mocht niet. Ik moest de gesloten envelop meenemen naar mijn eigen adres alsof ik dat had, en daar moest ik in rust en afzondering de brief die ik in de envelop zou aantreffen bestuderen. Ik aarzelde nog en zei dat ik graag een paar vragen wilde stellen, maar de heren zeiden dat ze niet van zins waren op mijn vragen te antwoorden. Ik stond op en ik verliet de heren in een verontwaardigde stemming, want het kwam me voor dat ik me had laten gebruiken voor een of andere practical joke van twee grappenmakers die meenden dat ze het recht hadden om hun minder fortuinlijke medemensen voor aap te zetten. Mijn stemming werd nog slechter toen ik buitengekomen ontdekte dat de peer, die ik al was gaan beschouwen als mijn rechtmatig eigendom, verdwenen was. Ik was er dus alleen maar op achteruit gegaan. Nijdig scheurde ik de envelop open en ik zag tot mijn verrassing dat er een bankbiljet in zat. Ik herzag dadelijk mijn mening over die twee practical jokers. Ik vond het ineens twee prachtkerels. Ik stopte de brief en het bankbiljet haastig in mijn broekzak... en ik liep op een sukkeldrafje door de straten... tot ik een goedkoop eethuis bereikte. Daar at ik... Nee, daar zwelgde ik tot ik niet meer kon. Tijd om af te rekenen. Ik trok het bankbiljet uit mijn zak... en voor het eerst zag ik... nadat ik het had opengevouwen... Wat de waarde daarvan was. Ongelooflijk. Een miljoen punt. één miljoen. Ik was er helemaal beduust van. Een volle minuut of nog langer zat ik naar dat bankbiljet te staren voordat ik weer oog kreeg voor mijn directe omgeving. Ik zag dat naast mijn tafeltje de kelner, die mij nogal hooghartig had bediend... stond opgesteld als een stenen standbeeld... voorstellende een vrome gelovige die dicht heeft mogen naderen tot een heilige reliquie. Hij hield zijn handen gevouwen en uit zijn ogen straalde een diepe eerbied. Ik besloot de koe bij de horens te vatten. Ik stak hem het bankbiljet toe en ik zei nonchalant... kunt u dit wisselen? De kelner kwam... Lichtelijk trillend in beweging. Handenwringend zei hij dat het hem duizendmaal speet, maar hij kon mijn biljet niet aannemen, want hij beschikte niet over zoveel wisselgeld. Toen ik het bankbiljet wat dichter bij zijn handen hield, trok hij ze snel terug. Hij kon zichzelf er niet toe krijgen het eerbiedwaardige papier aan te raken. Het te aanschouwen was voor hem reeds heerlijkheid genoeg en van dat privilege genoot hij dan ook met volle teugen. Ik zei, het spijt me zeer, maar andere contanten draag ik momenteel niet bij me. Hij lachte zenuwachtig en stotterde dat het niets uitmaakte. Ik hoefde niet te betalen als me dat niet uitkwam. Ik kon het later een keer betalen, er was geen haast bij. Ik zei dat ik niet wist wanneer ik weer in de buurt zou zijn. oh, Dat was ook helemaal geen bezwaar. Ik kon wachten met betalen zo lang als ik wilde. Mocht ik toevallig in de buurt zijn, dan kon ik altijd binnenstappen en gebruiken wat ik maar wilde. Het zou op mijn rekening worden gezet bij het bedragje van nu. Hij zei ook dat hij geen moment had geloofd dat mijn schoffele kleding authentiek was. Hij had dadelijk begrepen dat ik een welgestelde was, die voor de grap in het openbaar verscheen als een haveloze zwerver. Tot dusverre was ik de enige in het simpele eetzaaltje. Een nogal verschoten heerschap kwam nu binnen en begaf zich wankel naar een tafeltje. De kelner gebaarde dat ik het bankbiljet bij me moest steken. Hij deed bijna alsof het openlijk vertonen ervan onzedelijk was. Zodra ik zijn paniekerige wenken had opgevolgd, stond ik op. Buigend als een knipmes ging hij mij voor naar de uitgang. Op straat besloot ik zonder uitstel terug te gaan naar de twee heren... die zich zo onbegrijpelijk vergist hadden toen ze mij iets toe wilden stoppen. Ik wilde bij ze zijn voordat ze de politie hadden kunnen waarschuwen. Hoewel ik geen reden had om me schuldig te voelen, was ik erg nerveus. Ik had voldoende ervaring met kapitalisten om te weten dat ze op arme sloebers... die ze per abuis te veel hebben toegestopt, reageren als stieren op een straat vol rode vlaggen. Maar toen ik voor het bewuste huis stond voelde ik mijn onrust minderen. Alles binnen leek rustig. Het kolossale verlies was vast en zeker nog niet ontdekt. Ik belde aan. Dezelfde lakei deed de deur open. Ik vroeg of ik de twee heren kon spreken. De heren zijn niet aanwezig, zei hij op een kille toon. oh, kunt u me zeggen waar ze zijn? Op reis. Kunt u me zeggen waarheen? Naar het buitenland. Het buitenland? Inderdaad. Kunt u me zeggen welk buitenland? Dat kan ik u niet zeggen. En kunt u me zeggen wanneer de heren terug zullen zijn? Over een maand. Een maand? Dat duurt veel te lang. Kan ik ze ergens bereiken per brief? Wat is hun adres in het buitenland? Dat kan ik u niet geven. Is er een familielid van de heren met wie ik spreken kan? De heren hebben twee familieleden. Eén in Egypte en één in India. Nou, dan zal ik het u maar uitleggen. De heren hebben zich verschrikkelijk vergist. Ik ben ervan overtuigd dat ze, zodra ze hun vergissing bemerken, zullen terugreizen naar Londen. Ik denk dat ze vanavond al terug zullen zijn. Wilt u ze dan zeggen dat ik hier geweest ben en dat ik terug zal komen? Ze hoeven de politie niet te waarschuwen. Ik blijf terugkomen tot ik de kwestie kan regelen met de heren persoonlijk. Ik zal de boodschap overbrengen aan de heren zodra ze terug zijn. Ik verwacht de heren voorlopig niet terug. Voordat de heren vertrokken, zeiden ze dat u hier zou komen zeggen dat er een kwestie te regelen was. In dat geval moest ik u namens de heren zeggen dat er van een kwestie die geregeld moet worden geen kwestie is. Ik moest u tevens zeggen dat de heren u hier terug verwachten op de dag die schriftelijk werd vastgelegd. Goedemiddag. De deur viel zachtjes dicht. Het raadsel was niet opgelost... Wat bedoelde die koele kikker met de dag die schriftelijk werd vastgelegd? Opeens herinnerde ik me de brief die in de envelop met het bankbiljet zat. Ik had hem nog niet gelezen. Ik trok hem uit mijn zak. Mijn ogen vlogen langs de regels. U bent intelligent en eerlijk, zoals wij vaststelden bij het bestuderen van uw gelaatstrekken. U bezit geen geld en u kent hier in Londen niemand die bereid is u te helpen. Ingesloten bedrag wordt aan u geleend voor de duur van 30 dagen. Rente wordt niet verlangd. Op de dertigste dag na heden wordt u terugverwacht in het huis waar u deze envelop ontving. P.S. Ik heb op u gewet. Wanneer ik de weddenschap win, zal ik u een zeer lucratieve functie bezorgen als u die wenst. En mits u daarvoor de vereiste capaciteiten bezit. Geen ondertekening... Geen adres, alleen een datum. U kent de achtergronden, maar ik had alleen maar het bankbiljet en een brief. Het was een puzzel die ik niet kon oplossen. Ik vroeg me af of ik te doen had met iemand die me goedgezind was, of met een kwaadwillige excentriekeling. In een park overdacht ik de mogelijkheden die mij openstonden. Na een uur had ik het volgende uitgebroed. Ik moet voorlopig in het midden laten of ze het goed of kwaad met me hebben. Het gaat om een weddenschap. Maar ik mag niet weten waarover precies wordt gewet. Het enige tastbare is het bankbiljet. Ga ik daarmee naar de bank van Engeland en vraag ik daar om het bij te schrijven op de rekening van de heren... die daar natuurlijk bekend zijn... dan zullen ze willen weten hoe ik aan het bankbiljet gekomen ben. Vertel ik vervolgens de waarheid, dan kom ik in een gekkenhuis. Vertel ik de waarheid niet, dan kom ik in de gevangenis. Nee... Als ik met dit biljet naar de bank ga, worden we allebei uit de circulatie genomen. Dus of ik het nou leuk vind of niet, ik moet het biljet bij me houden tot de dertig dagen om zijn. Een maand lang zal ik rondlopen met een miljoen pond bij me. En toch zal het geen verschil maken met gisteren, want ik kan er geen shilling van uitgeven. Dertig dagen honger lijden met een enorme duiten op zak. Mooie boel. Het enige lichtpuntje is dat ik, als de wetenschap goed afloopt, een lucratief baantje krijg toegespeeld. En een goed betaalde job is nou net iets waar ik naar uitkijk. Dus laat ik niet te haastig zijn met het weigeren van mijn medewerking. Hierna mijmerde ik een half uur op zijn minst over de mij beloofde functie. En hoe langer ik mijn fantasievrij spel gaf, hoe winstgevender ik mij die voorstelde. Een salaris om je hoed vooraf te nemen. Pecunia genoeg om in Londen te leven als een lord. Misschien over een maand al. Dat was toch echt wel de moeite waard om dertig dagen door de zure appel heen te bijten. Ik verliet het park in een hoopvolle stemming. Ik slenterde door een drukke winkelstraat en stond werktuigelijk stil bij de etalage van een maatkleermaker. In de winkelruit zag ik mezelf weer spiegeld in vale vodden. Achter de winkelruit zag ik een onberispelijk kostuum dat gedragen werd door een arrogante paspop. Och, wat zou ik me graag een goed kostuum aanschaffen. Maar hoewel ik een miljoen pond bij me droeg, dat moest voorlopig een onvervuld verlangen blijven. Ik liep verder, twee of drie stappen, en keerde terug op mijn schreden. Het onberispelijke kostuum trok me als een magneet. Ik kon me gewoon niet losrukken van die winkelruit. Gedreven door een plotselinge impuls, die ik zelf niet begreep, stapte ik de winkel binnen. Al kon ik me dan geen kostuum aanschaffen, ik kon tenminste praten over de aanschaf van een kostuum, en dat zou mijn zelfrespect alleen maar ten goede komen. In de winkel waren drie bedienden. Telkens als ik een van de drie benaderde, monsterde hij mijn uiterlijk en verwees hij me met een koel cool hoofdknikje naar de andere twee. Ik bleef van de een naar de ander lopen, tot eindelijk een vierde, die ik tot op dat moment voor een paspop had aangezien, tussen nauwelijks geopende lippen lispelde, volgt u mij... Hij ging mij kaarsrecht voor naar een achterkamertje waar op tafels en stoelen kostuums lagen die waren afgekeurd door de heren die ze besteld hadden. Een paar dozijn maatkostuums die in de ogen van de clientele beneden de maat gebleven waren. Het afkeuren van maatkostuums is in Londen geen zeldzaam verschijnsel en gebeurt bij de geringste aanleiding. Dagelijks worden in Londen tientallen kostuums afgekeurd waaraan een enkel naadje of draadje niet perfect is. De paspop lispelde, hier iets voor u bij, dat zal ik eens op mijn gemak bekijken, zei ik, laat ik eerst eens dit jasje, dat inderdaad zijn beste dagen achter de rug heeft, en niet alleen achter de rug, maar ook achter de mouwen en achter de revers eens uittrekken. Zo sprekend schoot ik uit het voddige jasje, waarmee ik over de Atlantische en de Stille Oceaan was gekomen, en terwijl ik dat deed, dwarrelde uit de jaszak het biljet van een miljoen. Ik raapte het snel op en hield het de paspop voor. Ik neem aan dat u dit straks wel even kunt wisselen. Om de mond van de paspop verscheen een glimlach... die zich over zijn gezicht uitbreidde in concentrische cirkels... zoals het water van een kalme vijver nadat daar een steen in geplonst is. Dat was fase 1. Fase 2 was dat de glimlach, die niet breder en uitgebreider meer kon, bevroor... En hard werd als lava op de hellingen van een vulkaan na een eruptie. Ik had nog nooit een menselijk wezen zo snel naar elkaar zien reageren als water en vuur. Ik vroeg, scheelt er iets aan? Scheelt er iets aan, Todd? Vroeg nu ook een buitengewoon goed geklede heer, zonder twijfel de hoofdmaatkleermaker in eigen persoon. Hij was snel toegeschoten vanuit de coulissen. De metamorfose van zijn bediende was hem kennelijk ook niet ontgaan. Tot stamelde. K Kijkt u dan toch naar dat, dat, naar dat ba bankbiljet? De hoofdmaat kleermaker wierp een blik op het bankbiljet en slaagde erin beheerst te blijven. Hij raakte niet uit de plooi, alleen het bibberen van de middelste knoop van zijn vest verriet zijn opwinding... Volgt u mij, zei de hoofdmaatkleermaker, ik heb een eerste klas maatkostuum voor u klaar liggen, gesneden voor iemand met exact uw mate, dat zie ik met mijn kennersblik. Het zal u als gegoten zitten, nog niet afgehaald door de gentleman, voor wie het oorspronkelijk bestemd was, niemand anders dan zijn koninklijke hoogheid, de hospodar van Halifax. Maar wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het kostuum van de hospodar u past, waaraan ik geen seconde twijfel kunt u het aanhouden en dan moet de daar nog maar een paar dagen langer wachten tot we voor hem een nieuw pakje hebben gemaakt u mag geen minuut langer dan nodig is rondlopen in een kostuum dat niet afkomstig is van onze firma die gefrequenteerd wordt door alle miljonairs van Londen we zijn blij dat we u bij onze begunstigers kunnen tellen neemt u tot zijn roekeloze gedrag niet kwalijk hij nam u mee naar die deplorabele uitstalling van inferieure kostuums... omdat hij nog niet beschikt over het getrainde oog... van de ervaren bediende die de binnentredende miljonair... terstond herkent aan zijn tred en zijn mimiek. Ik zelf zag het dadelijk. Ik let niet op de allereerste plaats op het kostuum van de binnentredende... maar ik let op subtielere details zoals tred en mimiek. En wat de betaling betreft... Ik neem aan dat u dit biljet kunt wisselen, zei ik tevreden, mijzelf bekijkend in de staande spiegel waar ik tegenover stond, in het kostuum van zijne koninklijke hoogheid, de hospodar van Halifax, dat mij door de hoofdmaatkleermaker onder het praten door was aangetrokken. Nee, door mij bestemd zat het mij als gegoten. Dat biljet wisselen zal niet nodig zijn, zei de trots over de schouders van zijn creatiestrijkende hoofdmaatkleermaker. Het zit u Perfect, dat is voor mij het voornaamste. En verder heeft u bij ons natuurlijk krediet, eeuwig krediet. U hoeft hier uw adres niet achter te laten, u hoeft uw handtekening niet te plaatsen. Als u ons maar belooft dat u in de toekomst ons nooit meer voorbij loopt, zoals u hedenmiddag bijna deed, eeuwig en grenzeloos krediet en tot spoedig ziens. Ik werd als een gentleman op straat gezet, achter de dichtgevallen deur stonden de drie bedienden nog te glimlachen en te knikken naar ik aanneem, lang nadat ik uit het gezicht was verdwenen. U begrijpt hoe het verder ging. Ik kon aanschaffen wat ik wilde en ik hoefde nergens te betalen. Binnen een week bade ik in comfort en luxe in een van de meest exclusieve Londense hotels elke avond dineerde ik in mijn privé suite maar het ontbijt ging ik elke morgen loyaal gebruiken in het bescheiden eethuis waar men mij voor het eerst krediet had verschaft in ruil voor dat eerste krediet verschafte ik het bescheiden eethuis een totaal nieuwe clientele uit de betere kringen, want dat een miljonair daar elke morgen kwam ontbijten, ging als een lopend vuurtje van salon tot salon. Elke ochtend zat het eertijd zo stille eethuis, stampvol ontbijters, die niet werden gemotiveerd door honger, maar door nieuwsgierigheid en snobisme. Uit erkentelijkheid zette de eigenaar van het eethuis elke ochtend, zodra ik klaar was met ontbijten, naast mijn bord een schoteltje met klein geld neer. Deze aardige gesten verzekerde mij van zakgeld, altijd onontbeerlijk, voor aankopen als sigaren en lucifers en dergelijke dingen die men koopt bij kiosken, waar men nou eenmaal niet kan vragen of ze een biljet van een miljoen kunnen wisselen. Dat het lang goed zou blijven gaan, kon ik niet aannemen, maar zolang het goed ging, nam ik alles aan. De altijd aanwezige dreiging, dat ik door de mand zou vallen, verleende aan de luxe en het comfort een bijsmaak die de ware rijken nooit hoeven te proeven. Ik lag er soms urenlang wakker van. Ja, ik sliep in mijn dure hotelbed niet beter dan een zwerver op een bankje in het park. Overdag voelde ik me dan weer kiplekker en het heertje. Ik werd een bezienswaardigheid in de straten van Londen omdat ik me had aangewend mijn bankbiljet in mijn vestzakje te dragen, schreven de kranten over mij als de vestzak miljonair en schrijven deden ze allemaal over mij. Niet alleen de Engelse bladen, maar ook de Schotse en de Ierse. Ik klom van de onderste kolommen, die nieuws geven over zonder meer notabele personen, naar de bovenste kolommen, die gereserveerd zijn voor hertogen en graven, die tot de uitblinkers behoren. En daarna was het nog maar een sprongetje van een paar centimeter, en de vestzakmiljonair werd genoemd op dezelfde hoogte als de koninklijke familie en de aartsbisschop van Canterbury. En toch was dit nog niet het hoogst bereikbare. De absolute climax bereikte mijn roenpas, toen mijn portret, getekend door een gevierde caricaturist, werd afgedrukt op de eerste pagina van Punch. Geen wonder dat ik soms een beetje naast mijn peperdure schoenen liep en als ik voorbij was gelopen hoorde ik achter me, dat was hem, daar gaat hij. Op een avond bezocht ik de opera en duizenden toneelkijkers draaiden zich naar mijn loge. Soms ging ik een paar uurtjes winkelen in mijn oude klofje, louter voor het plezier van uitgescholden te worden door winkeliers die dachten dat ik niet solvent was, en dan ineens het biljet van één miljoen tevoorschijn trekken. Maar dit lukte steeds minder, nadat de geïllustreerde bladen mijn klofje in voor- en achteraanzicht hadden afgedrukt. Het publiek begon me ook in mijn volde al te herkennen, en gerafeld als ik was, kreeg ik toch overal krediet. Ik was al tien dagen in Londen toen ik me ging melden bij de Amerikaanse ambassade. De ambassadeur berispte mij vaderlijk dat ik zo laat was gekomen en nodigde mij vervolgens uit voor een officieel diner. Dat de ambassadeur mij zo vriendschappelijk behandelde, waarbij van grote invloed was dat hij en mijn vader elkaar gekend hadden in hun studietijd, zoals we ontdekten tijdens ons gesprek, was een pak van mijn hart. Als de bom zou barsten, kon ik altijd nog asiel vragen in de Amerikaanse ambassade. Overigens hield ik die gedachte voor mijzelf. Het leek me geen goed idee om aan de ambassadeur te vertellen dat ik overal krediet kreeg door het tonen van een bankbiljet dat ik slechts in bewaring had. Ik had een boekje waarin ik opschreef wat mijn diverse schuldeisers van mij te goed hadden. Het was een pittig kapitaaltje, maar ik hield mezelf voor dat ik, als de wetenschap eenmaal achter de rug was, een lucratieve functie aangeboden zou krijgen, mits ik competent was, en dat was ik. Ik schatte dat ik de schulden die ik had gemaakt al in het eerste jaar zou kunnen afbetalen. Ik was optimistisch over het salaris dat ik zou verdienen. In het ongunstigste geval zou ik na twee jaar uit de schulden zijn. Ik nam me voor om, zodra ik zou weten hoeveel ik precies zou verdienen, een voorschot te vragen en iedereen die geld van me te goed had alvast een voorproefje te geven van wat er zou volgen. De ontvangst bij de ambassadeur was een heel evenement. Van de aanzittenden noem ik de hertog en de hertogin van Shoreditch. Met hun dochter Lady Anne, Grace, Eleanor, Celeste, etc. Etcetera, etcetera. De Bohan, De graaf en gravin van Newgate. Burggraaf Cheapside. Lord en Lady Bladerskyde, En een paar dames en heren zonder titels. De ambassadeur en zijn vrouw. En een Engelse jonge dame van voor in de twintig die Portia Langham heette, en op wie ik dadelijk verliefd werd, en zij werd dadelijk verliefd op mij. We wisten allebei tegelijk dat we verliefd op elkaar waren. Dan was er nog een Amerikaan, die... Nee, nee, nou loop ik vooruit op mijn verhaal. We zaten nog niet aan tafel, maar dronken een aperitief en wachten op een laatkomer. Toen deze eindelijk arriveerde en werd aangekondigd als Mr. Lloyd Hastings... ...loosde het hele gezelschap een zucht van verlichting. Mr. Lloyd Hastings kwam op mij af met uitgestrekte hand. Voor ik die kon grijpen stak hij de hand in zijn zak en hij zei... ...neemt u me niet kwalijk. Ik meende dat ik u al eens eerder gezien had. Dat heeft u ook. Ik stond in alle geïllustreerde bladen. Maar dan bent u de vestzakmiljonair, inderdaad. Ik schaam me niet voor mijn bijnaam... Wel, dat is een verrassing. Want nu ik tegenover u sta, herken ik u toch ook als iemand die ik al in Amerika heb ontmoet. U is Henry Adams en u werkte bij Blake Hopkins in San Francisco. Nog geen zes maanden geleden was u een onderbetaalde employé. En nu ontmoet ik u hier in Londen als een miljonair en een beroemdheid. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het lijkt wel een sprookje. ''Jij bent er ook niet op achteruit gegaan, Lloyd,'' zei ik. ''Ik had hem nu ook herkend. Je ziet er welvarend uit.'' ''Weet je nog hoe we naar kantoortijd een kopje koffie gingen drinken met een slaatje erbij?'' vroeg Lloyd, veel te luid naar mijn zin. Toen zei ik al dat we allebei ons geluk moesten gaan zoeken in Londen. Jij had geen geld voor de overtocht. Ik wilde je de heenreis voorschieten, maar nee, jij durfde je baantje niet op te geven en ik vertrok alleen. En nou zie ik dat je toch nog de stoute schoenen hebt aangetrokken. Nou, wie had er gelijk? We zijn er allebei geweldig op vooruit gegaan. Jij nog het meest, niet te geloven.'' En toch kende jij hier geen mens toen je hier aankwam. Wie heeft jou zo goed vooruit geholpen? Oh, dat is een lang verhaal. Dat vertel ik je later nog wel eens. Wanneer? Uh, aan het einde van deze maand. Oh, dat is maar zo voor 14 dagen. Zo lang hou ik het niet uit. Vertel het me over een week. Nee, nee, dat kan ik echt niet doen, Lloyd. Je hoort later wel waarom. Vertel liever eerst eens wat over jezelf. Zijn gezicht versomberde en hij zei met een zucht heel zachtjes zodat de anderen het niet konden horen, wil je de waarheid weten? Ik doe me welvarender voor dan ik ben. Eigenlijk zit ik volkomen op zwart zaad. Ik heb er vreselijke spijt van dat ik naar Engeland ben gekomen. Tegenover iedereen houdt het me groot, maar jij mag het van me weten, oude jongen. Voor mij werd het een fiasco. De tranen sprongen in zijn ogen. Ik ben zo dankbaar dat ik je hier tegenkom. Eindelijk iemand die je kan vertrouwen en die vriendschap voor me voelt. Je geeft me weer een beetje moed, oude jongen. Hij greep mijn hand en kneep krampachtig. Het diner zelf was geen succes. Oorzaak het traditionele en ergerlijke klassesysteem, dat in Engeland altijd weer de stemming bederft. Er werd zo lang gekibbeld over de vraag wie naast wie zou komen te zitten, dat het diner zelf er helemaal bij inschoot. Engelsen, die uitgenodigd zijn voor een officieel diner, eten altijd vooraf. Maar niemand had mij gewaarschuwd en ik tuinde er dus lelijk in. De Amerikaanse ambassadeur is natuurlijk een oude god in dit vak. Hij nam me even apart en onthulde dat hij zo zeker was geweest van langdurige verwikkelingen bij het aan tafel gaan, dat hij zo'n kok niets had laten klaarmaken. Er was geen aardappel gekookt, maar we volgden toch het oude gebruik. Iedere heer nam een dame bij de arm en daar ging het in plechtige processie naar de feestelijk gedekte tafel. En toen begon het gekijf. De hertog van Shoreditch wilde het eerst gaan zitten en dan ook nog aan het hoofd van de tafel. Maar ik gaf me niet gewonnen. Ik betoogde dat ik in de kranten werd genoemd in dezelfde kolommen als de koninklijke familie en de geestelijke leider van het land en dat maakte mij automatisch tot tafeloudste. De hertog probeerde het nog te winnen door zich te beroepen op zijn afstamming in directe lijn van Willem de Verhoveraar, maar ik overtroefde hem met mijn eigen afstamming in directe lijn van Adam. Daar had hij niet van terug. Ook de andere gasten waren hever aan het bekvechten geslagen. Toen de opwinding eindelijk bedaarde, stelde de ambassadeur voor dat elke heer zijn dame zou leiden naar een zijvertrek waar een schaal met sandwiches klaar stond. Een attentie van de kok waar niemand hem om gevraagd had. We aten staande en het ging informeel toe. Er werd kruis of munt gegooid wie het eerste een sandwich mocht pakken. Er waren sandwiches met aardbeien en sandwiches met sardines. Om de sandwiches met aardbeien werd geloofd. Hierna legden we een kaartje. We speelden om lachwekkend kleine bedragen. Als de Engelsen spelen, moet het altijd om geld zijn... maar ze zijn met een grijpstuiver al tevreden. Wij hadden een onvergetelijke avond. Met wij bedoel ik Miss Langham en mijzelf. We hadden alleen maar ogen voor elkaar... en maakten daardoor de ene stomme fout naar de andere... Als het haar beurt was om een kaart op tafel te leggen, bleef ze mij diep in mijn ogen kijken en ze schoof de eerste de beste kaart van zich af. Als het mijn beurt was, schoof ik nog wat dichter naar haar toe en ik legde een kaart of een paar kaarten op tafel die ik zelfs nog niet had bekeken nadat ik ze in handen had gekregen. We speelden open kaart. Terwijl iedereen het horen kon, zei ik dat ik van haar hield en zij fluisterde hevig kleurend dat zij ook van mij hield. Ja, het was een prachtavond. Wanneer we moesten zeggen wat we wilden bieden, dan zeiden we dat op onze eigen liefdevolle manier. Ik zei bijvoorbeeld, harte vrouw, wat zie je er toch onweerstaanbaar uit? En zij zei, schoppenboer, voor mij ben jij de man. En daarbij keek ze me aan van onder haar lange en hevig trillende oogwimpers. Oh, het was werkelijk... Het was te. Toen het kaarten over was, trokken Miss Langham en ik ons terug in een rustig hoekje waar niemand ons kon afluisteren. Ik vertelde haar de naakte feiten, dat ik een arme schipreukeling was en dat het miljoen in mijn vestzakje mij in bewaring was gegeven door een heer die ik nauwelijks kende. Ze luisterde met rode oortjes en toen ik alles had opgebiecht, barstte ze uit in parelend gelach. Ik begreep niet wat er te lachen viel, maar ik kon haar dat niet duidelijk maken. Elke keer als ik haar op de ernst van mijn positie wees, kreeg ze een nieuwe lachbui die minstens anderhalve minuut aanhield. Ze lachte tot ze helemaal uitgeput was. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Een ernstig en bijna tragisch verhaal dat zo geweldig op de lachlust werkte van degene aan wie het werd verteld. Mijn liefde voor haar werd hierdoor nog veel dieper. Ik realiseerde mij hoe heerlijk het zou zijn door het leven te gaan met een vrouw aan mijn zijde, die bij moeilijkheden en tegenslagen niet versomberde, maar de slappe lach kreeg. Ja, zo ver was het al tussen ons. We bespraken ons toekomstig huwelijk. Ik legde haar uit dat we wel moesten rekenen op een lange verloving. In de eerste jaren zou ik mijn hele salaris nodig hebben om mijn schulden af te betalen. Ze zei dat ze zou wachten tot ik met een schone lij kon beginnen en drukte me op het hart wat zuiniger te gaan leven. Ze zei, hoe meer krediet jij krijgt, hoe langer ik moet wachten tot ik helemaal van jou kan zijn. Een verstandig meisje met een goed hoofd voor cijfers, dat was mijn lieve Portia. Dat begreep ik steeds beter, terwijl ze ingewikkelde berekeningen in mijn oor zat te fluisteren. Ineens had ik een kapitaal idee. Portia, schat... Wil jij met mij meegaan op de dag dat ik voor de twee heren moet verschijnen? Ze keek een beetje stuurs. Jawel, zei ze eindelijk. Als je denkt dat je flinker zult zijn wanneer ik erbij ben, dan wil ik dat wel doen. Maar denk je niet dat die twee heren bezwaar zullen maken? Ja, eigenlijk wel. Maar er hangt zoveel voor mij van af dat ik wil dat jij erbij bent. Dan zal ik met je meegaan, zei ze kranig en koket. Ik wil dat je vooruitkomt in de wereld. Als jij erbij bent en de heren zien dat ik ga trouwen met een meisje dat zo lief en verstandig is, zullen ze mijn salaris meteen vanaf het begin verdubbelen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Als ze jou zien, verdubbelen ze mijn salaris op staande voet. Portia bloosde en straalde. Je maakt complimentjes waar je zelf niet in gelooft, maar ik beloof dat ik met je mee zal gaan. Dat ik wel degelijk geloofde in haar salarisverhogende uitstraling mogen blijken uit het feit dat ik bij het uitwisselen van onze eerste schuchtere afscheidskussen in gedachten mijn inkomsten voor het volgend jaar vermenigvuldigde met drie. Hastings begeleide mij naar mijn hotel. Onderweg hoorde ik niet veel van zijn palaver, want ik was nog in de zevende hemel. Pas toen we in mijn suite in diepe fauteuils wegzakten, begon zijn opgewonden stem tot op me door te dringen. Wat een luxe, ouwe jongen, wat een comfort! Je woont hier als een vorst! Vergeleken met jou ben ik een luizige bedelaar, een parasiet op de aardkorst, een nul-uitvaagsel. Bah, dat soort klachten wilde ik niet horen. Ze herinnerden mij te duidelijk aan het zwaard van mijn schuldeisers dat aan een zijde draadje boven mijn arme hoofd hing. Was ik zelf soms beter dan een parasiet? Hoe lang zou het nog duren voordat ik er net zo wanhopig aan toe zou zijn als de man die zichzelf een luizige bedelaar noemde? Ik zou nog veel wanhopiger zijn dan hij, want ik had een lief meisje het hoofd op hol gebracht en ik zou haar niets te bieden hebben dan armoede en ontberingen. Het salaris dat ik zo optimistisch had verhoogd toen ik Portia kuste, slonk in mijn gedachten tot een hongerloontje. Niets dan ellende wachtte mij, ellende en wanhoop. Maar zo zag mijn vriend het niet. Die kruimeltjes die overschieten van jouw dagelijkse uitgaven, zei hij, zouden toereikend zijn voor... Drink nou maar eerst je glas leeg, zei ik. Daar vrolijk je van op. En als je honger hebt, dan zal ik iets voor je bestellen. Eten... Nee, daar wil ik niet meer aan wennen. Maar een whisky drink ik graag met je. Nog liever een hele fles. Wel ja, laten we eens lekker pimpelen. En vertel me dan eens op je gemak. Alles wat je overkomen is naar je vertrek uit San Francisco. Wat? Nog een keer? Nog een keer? Hoe bedoel je dat? Wil je het nog een keer horen? Ik snap je echt niet. Ben je soms al een beetje tipsy? Nee, ik niet, maar jij misschien wel. Heb ik je niet het hele verhaal verteld toen we hierheen liepen? Het hele verhaal? Ja. Ik zal barsten als ik er een woord van gehoord heb. Dan moet je doof zijn. Nee, dat is het niet. Ik ben niet doof. Ik ben verliefd. Lloyd stak dadelijk zijn hand uit om me te feliciteren toen ik hem vertelde dat Portia en ik zo goed als verloofd waren. Hij begreep nu waarom ik op weg naar het hotel zijn stem niet tot mijn gelukkige brein had laten doordringen. Hij vertelde het hele verhaal geduldig nog een keer. In het kort samengevat, hij was naar Engeland gekomen met een waterdicht plan om in korte tijd miljonair te worden. Hij had zijn kleine beginkapitaaltje belegd in aandelen die binnen een paar weken hadden moeten stijgen tot onvoorstelbare hoogte. Maar dit fenomeen had zich nog niet voorgedaan. En nu was hij berooid. Hij besloot zijn relaas met deze woorden. Alleen jij kan me uit de puree helpen, oude jongen. Wil jij me redden van de ondergang? Vertel me dan eens hoe je je dat voorstelt. Leen mij genoeg om hier mijn schulden te betalen... en de boot terug naar huis te nemen. Ik voelde mij in het nauw gedreven. Ik stond op het punt om eerlijk te bekennen... dat ik zelf geen cent de mijne kon noemen... toen ik een veel betere mogelijkheid zag. Ik zei, Lloyd, die aandelen waarvan jij zoveel verwachtte... en die volgens jou zeggen bijna niks meer waard zijn... Die moet je verkopen op de Londense effectenbeurs onder mijn naam. Je zult zien dat ze om die aandelen gaan vechten. Je kunt er een paar miljoen mee verdienen als je het handig aanpakt. Zorg eerst voor ruime publiciteit en gebruik daarbij de naam van de vestzakmiljonair. Wat je ermee verdient delen wij 50-50. Hij zou een gat van vreugde in het karpet hebben gedanst als ik hem niet met geweld had teruggedrukt in zijn fauteuil. Hij keek dromerig naar de kristallen plafondlamp en zei keer op keer, ik mag de naam van de vestzakmiljonair gebruiken, wat een privilege, wat een gunst. Lloyd liet er de volgende dag geen gras over groeien. De effectenbeurs gonste als een bijenkorf en als zwermen bijen kwamen de effectenhandelaren naar mij toe om te vragen of het werkelijk waar was. Ik beaamde alles, ja. Ja, ik heb hem onder mijn protectie genomen. Hij is een oude vriend van me, ik ken hem uit Amerika. Zijn aandelen zijn zo solide als de rots van Gibraltar. Elke avond bracht ik door in het hemelse gezelschap van Portia. We praten over liefde en over mijn salaris. We hadden het nergens anders over. Dan weer de liefde, dan weer het salaris. Soms de liefde en het salaris allebei tegelijk. We ontmoetten elkaar als regel in de Amerikaanse ambassade. De ambassadeur en zijn vrouw waren zelf ooit verliefd geweest... en gaven hun volledige medewerking nu een jongere generatie aan de beurt was. Een echt menselijk diplomatenpaar. Toen de maand om was, hadden Hastings en ik samen een slordige miljoen dollars verdiend op de effectenbeurs... met aandelen die gestegen waren van ver beneden het vriespunt tot ver over het kookpunt... Voordat ik de heren met wie het rijke Londense leventje was begonnen ging opzoeken, liet ik mij in een gesloten koetsje voorbij hun woning rijden om te zien of ze thuis waren. Zelf ongezien zag ik ze zitten wachten achter het raam. Ik liep me naar de ambassade rijden waar Portia me al op wachtte. Samen gingen we op weg naar het hol van de twee leven. We praten in het gesloten koetsje over liefde en salaris. Portia raakte zo opgewonden dat het haar schoonheid verhevigde tot een bijna onverdraaglijke intensiteit. Ik zei, zoals je er nu uitziet, ben ik ieders salaris waard. En ik nam me voor om drie keer zoveel te vragen als ik van plan was geweest. Portia was minder optimistisch dan ik. Als we te veel vragen kan dat averechts werken. Misschien sturen ze ons verontwaardigd de straat op. En waar moeten we dan van leven als we getrouwd zijn, lieve schat? Dezelfde lakij liet ons binnen en daar zaten de twee heren al recht op in hun stoelen. Ze trokken hun vier wenkbrauwen hoog op toen ze zagen dat ik niet alleen gekomen was. Ik zei dat ik mijn toekomstige levenskameraad en trouwe echtgenoten had meegebracht en ik stelde haar voor. De heren wezen waar we konden zitten. Ze glimlachten vriendelijk tegen Portia en mij. Ze wilden dat we ons op ons gemak voelden. Een goed teken. Heren... Ik kom rapport uitbrengen over de afgelopen maand, zei ik. Dat verheugt ons, zei de broer die op mijn gewet had. Wij zijn erg benieuwd wie de wetenschap gewonnen heeft, mijn broer of ik. Als zal blijken dat ik zelf de winnaar ben, zal ik u een lucratieve functie bezorgen. Wilt u mij nu het biljet van een miljoen teruggeven? Hier is het, zei ik. Alsjeblieft. Ik heb gewonnen, schreeuwde hij, en hij gaf zijn broer een forse klap op zijn rug. Wie heeft er nou gelijk gekregen? Jij, zei broer A. lacuniek. Onze vriend heeft de dertig dagen glansrijk doorstaan en ik heb twintigduizend pond verloren. Ik moet zeggen dat ik dat niet verwacht had. Ik ben niet alleen uit de handen van de politie gebleven, zei ik, maar ik heb dertig dagen gratis geleefd als een miljonair en ik heb ook nog een aardig kapitaaltje verdiend op de effectenbeurs. Ik ben perplex, zei broer A, echt waar. Ik ben helemaal uit balans. En nu heb ik voor u beide en ook voor mijn aanstaande een verrassing, zei ik. Met het kapitaal dat ik op de beurs verdiende wil ik in de handel gaan voor eigen risico. Ik hecht buitengewoon aan mijn onafhankelijkheid. Hoewel ik de lucratieve functie die u mij wilt aanbieden dubbel en dwars verdiend heb, sla ik uw aanbod bij voorbaat af. Portia was opgestaan en keek mij aan met fonkelende ogen. Nee, dat zul je niet doen, zei ze fel. Toch wel, zei ik. Deze heer kan mij elke functie aanbieden die hij wil, maar ik zal er geen ja op zeggen. We zullen zien, zei Portia. Ze liep naar de heer die de weddenschap had gewonnen toe. Ze ging op zijn knie zitten. Ze sloeg haar armen om zijn nek en kuste hem op zijn voorhoofd. En ze zei, papa, hoorde u wat hij zei? Er is geen functie die u hem kunt aanbieden waarop hij ja zal zeggen. Portia. Is deze heer jouw vader? stamelde ik. Ja, hij is mijn stiefvader en een lievere stiefvader bestaat er niet. Begrijp je nou beter waarom ik zo vreselijk moest lachen bij de Amerikaanse ambassadeur toen je me vertelde welke grap papa en oom Abel met je hebben uitgehaald? Ik haaste me nu om terug te komen op mijn vieren woorden van zo even geleden. Ik zei dat er inderdaad een functie was die ik buitengewoon ambieerde en waarvoor ik de medewerking van Portia's stiefvader nodig zou hebben. Welke functie heeft u dan op het oog? Echtgenoot van Portia. Zo, ja, daar moet ik even over nadenken. In het contract staat dat u voor de functie die u zal worden aangeboden de vereiste capaciteiten moet hebben. Die heb ik! Alleen het zal me dertig of veertig jaar kosten om dat te bewijzen. Ik wens jullie allebei heel veel gelukkige jaren samen, was het gulle antwoord. Of Portia en ik ons gelukkig voelden? Gelukkig is een zwak woord. Hoe Portia en ik ons voelden, staat in geen enkel woordenboek. En toen de ware historie van de vestzakmiljonair in Londen bekend werd, hebben de Londenaren zich er kostelijk mee geamuseerd. Reken maar. Het bankbiljet werd door Portia's vader ingeleverd bij de Bank van Engeland. Hij kreeg er een koffer vol andere bankbiljetten voor terug. Het biljet van een miljoen werd geperforeerd, waardoor het zijn waarde verloor. Portia en ik kregen het op onze trouwdag ingelijst. Het hangt nog steeds op de ereplaats in onze woning. Zonder dat bankbiljet, zeg ik vaak tegen Portia, had ik jou nu niet. Door dat bankbiljet leerde ik jou kennen. En jij bent onbetaalbaar. Dat was De bank betaalt aan Toonder. Een verhaal van Mark Twain gelezen door Jules Croisset. Regie Johan Dronkers. Een spektakel werd gemaakt door Louis Houet.